Tussen de aansluiting met de N9 en Dirkshoorn 50 minuten oponthoud... en rijd je op de N504 van Schorldam naar Noordscharwoude... dan heb je bij de aansluiting met de N242 ongeveer een kwartier vertraging. Ten slotte ook file op de N508 Rustenburg richting Alkmaar. Tussen Ooterleek en Alkmaar Noord is de vertraging bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ja, en dan zit je wie niet op te letten en dan zijn we al twee minuten bezig. Uh, dit is uh, Alternative FM, ja, uh, belangrijke zaken. Ik had op een gegeven moment iets uh, wat ik nodig had uh, voor de uitzending en dat had ik dus niet. Ja, en dan krijg je dus uh, allerlei uh, toestanden waardoor ik dan maar gewoon kaal ga beginnen. Hier is One Clueless Sprint en het nummer dat heet Undertow.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 Black and blue, running down and low, searching for the smallest thing that reminds me of old. My realize there's nothing left to find. Got an empty trunk and a sunken mind. just a part of me it slowly heals couldn't reach for Bye. Ja, waarom word ik op het verkeerde been gezet? Je moet bedenken hier in deze studio waar we dit programma maken, zit er dus ergens een nieuwsfeitje in of nieuwsbulletin. En ik zat om 6 uur. Ik denk, maar er is weer om 6 uur nieuws. Niet dus. En dan uh, sta je dus met je mond vol tanden, want dan denk je, nou, ik heb nog twee minuten, maar dat uh, blijkt dus niet het geval te zijn. One clueless friend trapte deze uh, alternatieve VM van 21 november af, uh, want het is aflevering van deze dag. En deze dag staat uh, in het tweede uur en het derde uur in teken van een band. En die band die heet Davis. Twee stuks zijn er al. Armando en Thijs die zijn al binnen. Maar de andere twee die laten op zich wachten. Schijnt er ergens een met pech onderweg te staan uh, met, met een wiel die die moet verwisselen. Nou, bij Red Bull doen ze daar, uh, dat in 1,9 seconden. Maar ik geloof dat deze... Deze fijne kerel, dat uh, denk ik uh, toch wel wat meer tijd voor nodig heb. Maar goed, we gaan het uh, straks allemaal meemaken. Straks in het tweede uur. Dan uh, komt uh, de, uh, de volle bezetting van Davis hier uh, in de volle sterkte voorbij. Uh, dat, wat ze maken, dat gaan we straks allemaal meemaken. Want dan gaan de camera's ook allemaal aan. En is dat allemaal weer te volgen op YouTube. Oftewel, jij buis. Um, One Clueless Friend is de aftrap met de undertow. Het is van de Piers Songwriter Guild... Nou schijnt het dat er nog, uh, nog een en ander gereleased wordt. En vandaag kom ik daar niet helemaal aan toe. Uh, van een, een nieuwe release die uh, uitgebracht wordt. Vorige week was dat Roy de, uh, Roy de Smet. Volgens mij is het Paul Bataille die uh, dit weekend uitkomt. Maar ja, uh, er is best nog wel uh, materiaal wat uh, voorbij komt uit Volendam. Waaronder de nieuwe single van Jacob D. Edward... En we geven ook nog weer eens even een nummer. Uh, laten we een nummer horen van The uh, Lowlands van Niels Buis. Die komt ook zo direct nog voorbij. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst nog even Nederlandstalig werk draaien. Een blokje Nederlandstalig werk zelfs. Lies en Saar hebben ook een nieuwe single. En het nummer heet Gedoofd. Vertelde gisteren dat het morgen anders moet. Wil niet uitstellen, mij aanstellen mag niet. Ik loop maar achter, alles remmen voorbij. Verdrink in stapels dingen van mijn lijst. Oh. Soms wat onrust in mijn hoofd, leg het naast me neer. Dat heb ik mezelf beloofd, keer op keer. Soms wat donker in mijn hoofd, maar ik los het op. Ik heb het zelf al gedoos. Vandaag moet ik niet te veel willen. Alles onthouden en bijhouden kan niet. Moet er vanaf van de haast en de spoed. Het is niet goed voor men. Vergeten En ik ga verder alleen En ik denk toch niet dat je past bij me Want bij jou ben ik nooit echt mezelf Nee Het voelt steeds weer als een afwijzing Als je me de helft niet vertelt uh. Dus ik ga je niet meer te lang blijven Ik sta hier niet meer in de weg Blijf je vannacht bij me, blijf vannacht bij me Misschien is het beter, als ik je nu niet meer spreek De komende week, ik zal je moeten vergeten en ik ga verder alleen Weet niet genoeg is gebleken. Ik zal ermee mee moeten leven, ook al voelt het zo leeg. Maar ik moet mezelf niet meer vergeten. Het was nooit mijn intentie om ons te breken. Weet niet genoeg is gebleken. Ik zal er mee moeten leven, ook al voelt het zo leeg. Die hadden we vorige week ook al laat horen. Maar toen was het de nieuwe single van hem. En het nummer dat heet Beter Daarvoor hoorde je Lies en Saar met Gedoofd. Deze dame is ook geweest in deze studio. Sterker nog, we gaan het zijdelings over deze dame hebben. Want zij duikt op het komend weekend. Want op het moment dat wij dit uitzenden is het 21 november. En het heeft alles te maken met een... Ja, min of meer een programma op de zondag 24 ...november in Slachthuis Haarlem. Want daar wordt een, ja, een dag, een middag en een avond georganiseerd... ...alternatieve geluiden. En uh, daar zal straks Thomas Bons en Kilian Schilder van Relics... ...het een en ander over vertellen. Want dat zijn uh, de grote jongens achter dit hele verhaal. Maar uh, ja, deze Rodon Sirius zal daar ook uh, te vinden zijn. En zij heeft ook meegewerkt aan een nummer van Relics. Maar dit is haar eigen single vorige week uitgebracht. En het nummer dat heet Dark Waters. Wash my back. Embrace me with. All that you are, take my breath Heal all of my open scars Cold hands unfold By the touch of your fire So uncontrolled Burning up my desire It won't let me through. Scattered up across the floor, like stained glass would make its own story. Deze Jacob Drescher maakte onderdeel uit van de popronde van 2024. En zondag 17 november, dat is alweer even een paar dagen terug, was hij ook te zien en te horen tijdens deel 3 van de, de Sunday Sounds, georganiseerd door Sam Sexton. En toen trad hij ook op deze Jacob Drescher helemaal solo met alleen een akoestische gitaar. En dat was in Slachthuishalem. Daarvoor hoorde je Rodon series. Maar die gaan wij uh, zien op 24 november in hetzelfde slachthuis. Maar dan als onderdeel van alternatieve geluiden. Nu is het uh, tijd voor Jori Zwart. Want die uh, was daar ook uh, te zien en te horen tijdens die Sunday Sounds. En speelde ook dit nummer. Don't keep me waiting in de akoestische versie. En daarna het interview met LS. Wat ik eerder deze week had. to go I get my phone and my keys and my wallet and my needs still my head is lost in Bordeaux but honey don't be so coy it's way less deep I think you're lost again scared for the leap I said some things you put a trigger. in no, the honey and make it bigger than it is so come on don't keep me waiting it's all for the taking my heart is aching shaking, but I'm ready to go, I'm ready to go, don't keep me waiting, it's all for the take Er is iemand die ook meedeed aan een, ja het is geen popronde, maar het is meer een tour, dat is het. Uh, dat is LS en die hebben we aan de telefoon. Yes, hallo. Ja, ja hallo, uh, pop hè? dat was begin dit jaar geloof ik ja dat is al een flinke aantal maanden geleden ja. Ja, ja. Uh, jij uh, was uh, daarvoor uh, omdat je uh, mee uh, ja jij deed mee eigenlijk omdat je de opleiding volgde aan de Rocken Academie in Tilburg als ik het wel heb ja, dat klopt. Ik mocht Rock Academie vertegenwoordigen tijdens dit tour. Ja. Uh, dan uh, is het natuurlijk ook meteen over die opleiding. Want uh, ja, ik, ik, ik ken je al iets uh, langer dan vandaag in, in de zin van uh, muziek maken. Uh, want ja, je begon als 17-jarige. Had je al iets uit, uh, uitgebracht? Dat hadden wij toen destijds uh, gedraaid. Dateert alweer, denk ik, van 2020 zo'n beetje. Ja, dat klopt. Ja. Allemaal aan het uh, tellen begin toen ik met uh, voor het eerst uh, een muziekopleiding ging volgen ja. in Eindhoven toen ja. en uh, met mijn eerste bandje eigenlijk samen uh, ja, het gevoel op papier zetten. Ja. En, uh, dat was eigenlijk de eerste single destijds. Ja, als je daar nou op terugkijkt hè, van uh, via terug, wat, wat zie je dan, uh, uh, dan terug uh, in, in wat je nu maakt? Uh, ik ben nog steeds echt wel gewoon mijn uh, frustraties op papier aan te zetten als, het, als ik het zo mag noemen. Ja. Uh, maar wat ik vooral heel erg zie, is dat ik qua sound en qua mensen om me heen, dat ik echt toch uh, steeds dichter bij mezelf ben gekomen. Als ja, het ware. ja. Uh, is, dat voelt natuurlijk wel goed. Als je uh, ja. meer naar jezelf uh, zou kunnen komen. Uh, ja, dat is... je steeds beter weet wat je wil, weet ja. je wel. Ja, ja. Uh, wist je dat toen niet? Nee, totaal niet. Nee? Ik kwam net van, uh, van de HAVO en... Uh, Echt geen idee wie ik was en waar ik voor stond. Nee, ja. echt totaal niet. <laughs> dus, dus eigenlijk een puppy die dan de wereld moet verkennen. Zoiets? Ja, ja <laughs> zo zou je het kunnen omschrijven. <laughs> ja. Dus, uh... ja, maar ja, goed, je bent inmiddels nu ook al een stuk verder. Volgens mij heb je, uh, dacht ik ook, de rockacademie afgerond. Of moet je die nog afronden? Nee, ik ben nu echt de, de laatste afrondende twee maanden. En dan heb ik echt mijn... Uh, diploma op zak. Ja. Uh, als je die, die periode uh, bekijkt, wat, wat uh, heb je daar nou het uh, meest aan opgestoken? Op de Academie? Ja, dit is echt een, een cliché antwoord. Maar ja. uh, uh, connecties. Ja. De, dus echt de juiste mensen om je heen verzameld uh, met wie ik dan ook nu een band vorm. Ja. Uh, en uh, ja, je hebt gewoon zoveel aan elkaar. Je komt allemaal samen op een opleiding en je kunt zoveel van elkaar leren. Ja, ja euh, want de aanleiding waarom wij praten is dat er nu echt euh, materiaal van jou gaat uitkomen. Ja, eindelijk, ja. Ja, ja, ja kijk, ik, euh, ik, ik heb ergens nog op een verdwaalde stik heb ik nog euh, wel wat materiaal staan, maar dat gaan we natuurlijk niet meer draaien. Want dat is niet zoals ze dat heel mooi weten te zeggen representatief voor wat je toen ja. hebt gemaakt, hè? Dat klopt. Ja. Uh, wat, uh, wat, hoe heet de single? Laten we daar eens eerst over uh, beginnen. De single heet Unsteady. Unsteady. Ja, uh, heeft dat ook een bepaalde lading? Ja, als het ware um, het gevoel, als je het even naar het Nederlands direct vertaalt... het gevoel van uh, onstabiliteit. Dus uh, je moet het zo eigenlijk inbeelden... Als kind kon je lekker buiten spelen en uh, boeide het eigenlijk alleen uh, of je op tijd voor het eten terug was. Ja. En nu heb je zoveel verantwoordelijkheden als volwassene en uh, soms verlang je gewoon even terug naar die... Uh... Die onbezorgde tijd, als het ware. Ja, ja. Uh, maar hoe kijk jij als jongere uh, de wereld in? Want ja, uh, zelf was ik uh, afgelopen zondag nog bij de Sam Sexton Sunday Sounds. En daar uh, kijken de jongeren toch nou niet heel bepaald vrolijk naar de wereld. Nee, nee. En dat, dat is ook wel een van de redenen waarom ik het liedje heb geschreven. Omdat ik uh, soms echt het gevoel... Sommige dagen het gevoel kan hebben dat een klein windvlaagje me eigenlijk van mijn stuk kan brengen. Ja. En sommige dagen denk ik, oh, als dan de zon een beetje doorkomt, denk ik, oké, okay, zo slecht is het eigenlijk allemaal niet. Nee. Dus uh, het is lastig. Er wordt zoveel en uh, je moet je uh, jezelf maar weerbaar tegen zien te maken. En dat lukt niet altijd. Ja, uh, Unsteady is dan uh, de eerste echte single die jij dus nu ook... ...uit gaat brengen en die dan te vinden uh, zal zijn. Uh, maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken... ...dat dit nou wel een beetje het uh, begin is van wat uh, meer werk wat jij gaat uitbrengen. Klopt dat? Ja, klopt. In ja. Ja. Uh, eerste instantie was het idee om een EP te releasen. Ja. Uh, maar nu heb ik toch besloten om uh, aan de aankomende tijd flink wat singles de wereld in te gaan sturen. Dus uh, ja. dat is superleuk. Ja, uh, deze is dan uh, de eerste. Uh, wanneer uh, kunnen we dan ja, de tweede of de derde dan nog uh, verwachten? Heb je dan uh, een, een, een, ja, een idee wanneer je dat allemaal wil gaan doen in een, een tijdsbestek? Ah ja. Ja? De, de tweede komt in januari uit, begin januari al. Dus ja. dat is relatief kort. Ja, ja. oké. Okay. Dus de, de mensen kunnen dan even aan deze wennen en dan is het in januari uh, singeltje nummer twee. Ja, gelijk ja. doorpakken. Ja. Ja. Uh, dan is ook de vraag van... Ja, die pop, je hebt die uh, pop tour heb je gedaan. Dat is een serie optredens onder meer in Patronaat. Waar, uh, waar we elkaar ook getroffen hebben. Uh, komen er ook, uh, ben je daar ook mee bezig? Om toch ook het uh, live te kunnen laten horen? Absoluut. Alleen het is helaas um, lastig om serieus genomen te worden tegenwoordig als je geen muziek uh, uit hebt gebracht. Mm -hmm. Of als we niet aan een aantal streams kunnen... Zien uh, van, oh, die heeft, uh, uh, ja, die heeft flink wat streams gepakt. En uh, daardoor nemen ze je gewoon relatief serieuzer. En dat is af en toe lastig als je dan nog niks uit hebt. Ja, ja maar jij had daar natuurlijk een reden voor waarom jij die, de singles uh, van de streamingsdiensten uh, af hebt uh, gehaald. Ja, omdat ik dacht als mensen dit nu horen, dit is niet meer uh, de sound die ik wil uitstralen. Het was geen uh, grote identiteitscrisis, maar gewoon puur een... Uh, een set van, oké, okay, ik wil straks dat mensen iets horen van mij waar ik 100% achter sta. Ja, ja, ja. Dat dus. Uh, je werkt nog steeds met uh, dezelfde band? Of met, uh, nee, nee, dat is allemaal op de Rock Academies. Dat uh, heb ik uh, ja, vijf hele uh, gezellige gasten ontmoet. En uh, die een beetje samen dezelfde visie droegen. En uh, ja, daar zijn uh, echt wat, een aantal gekke songs uitgekomen, naar mijn mening. Ja, en een van die uh, tracks die dan uitkomt is een sterry. Ja. Ja, um, dat is eventjes uh, alles in de notendop. Maar, uh, als wij, want we gaan het uh, gesprek zo'n beetje afronden. Um, ja. Waar kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web? Overal, ik heb een uh, eigen website, uh, www.lsmusic.com. Ja. En Alice uh, schrijf je dan als E-W-L-E-C-E. -l Helemaal duidelijk. Ja, en daar is eigenlijk alles op te vinden. Dus als je via die website als je daar terecht terechtkomt dan spreekt alles voor zich eigenlijk. Het heet Unsteady. En dat was van LS. Zij komt uit het zuiden van het land. Uit Noord-Brabant. Daar komt ze vandaan. Um, maar dat heeft wel eens te maken met haar eerste echte single. We hebben wel eens eerder wat gedraaid. Maar ze heeft alles offline gehaald. En zij zei het al. Uh, ja, het ging om het eigen geluid in dat opzicht. En dat is wat, uh, wat er uiteindelijk is uitgerold. Deze LS met een nieuwe single uh, een Steady. Dit is ook uh, nieuw, tenminste afgelopen week uitgebrachte uh, jongens van Rabau. Ze komen uit Zaanstad en niet het Katwijk. Waar ik dat nou vandaan heb gehad, weet ik ook niet. Maar het maakt niet uit. Omrechtvaardig, zo is het leven. De tijd zit dicht, je ziet niet hoe iets zit. Stijlen curves, rauw periodes. Je komt er drogen uit, als je je is als je op een dag als vandaag op een gegeven moment bezig bent met de voorbereiding van het programma. Dat doen wij altijd op donderdag. Maar dan bestoken ze je ook nog allerlei met nieuwe releases op het laatste moment. Omdat het vrijdag de dag is waarop ze dat allemaal ja, wereldkundig willen maken. En dan zeg ik ja, dat kan je ook nog eventjes ons voorzien. Want dan kunnen we dit even nog meenemen. Dit geldt dan niet daarvoor, want dit is alweer van een paar weken terug Eva Lima met Out of Control. En dan hoorde je Rabauw met Maakt Niet Uit. Um, over releases gesproken die morgen uitkomen, dat is bijvoorbeeld deze van Malvé. En Persuay heet het nummer en dat is een remix. And this emptiness will follow you, your steps stirring the road. In februari gaat zij waarschijnlijk haar uh, album afleveren... Deze verdienen en voluituit ze uh, viel in de spiegel. Het nummer dat is Pretend, een van de laatste singles die ze heeft uitgebracht. Daarvoor hoorde je Malvee en Pursue met de, re de Pursue remix. Komt morgen uit. En als ik zeg morgen, dan is dit de dag van 21 november... waarin wij dit allemaal doen... Uh, we gaan snel verder, want uh, er zijn nog heel veel nummers die gedraaid worden. Zoals uh, bijvoorbeeld deze No Ninja I Am I met Kiss Your Friends. Dat is gelijk ook het titelnummer van het album. Deze No Ninja M.I. schuilt Sander van Munster. We hebben wel eens wat eerder wat van hem laten horen. En dit was het laatste muzikale wapenfeit van hem. Kiss Your Friends. Het is ook het titelnummer van het album wat hij heeft uitgebracht. En ik hoor je ook denken als je wat ouder bent. En je bent, nou laat ik zeggen, van voor 1966 want dat is mijn bouwjaar, dan zul je denken, dat lijkt toch een beetje op Crosby, Stills, Nash en Young. Ja, inderdaad, dat is het ook zeker. En Misschien heeft hij het daar ook wel van afgekeken. Dat, wie zal het zeggen in dat opzicht? Het eerste uur is voorbij. Er wordt driftig achter, ja, wordt er gepraat achter mij. Want ja, er is natuurlijk het een en ander wat klaargezet moet worden. Voor uur nummer twee, want dan moet het allemaal gaan beginnen. We lopen dus een beetje achter, maar uh, dat mag geen naam hebben. We gaan er nog één laten horen. En dat is Shake Off Shake of All Bad van Camilla Bloem En volgende week brengt zij het gelijknamige album van deze single uit. En die hoor je tot aan het eind van dit uur. The only thing that thrills me. The only thing that can kill me listening to the scene. Different ways. I'll let it be a an... Als je dan op een gegeven moment bedenkt... Hey, ik heb het uh, aardig uitgetimed, Niet dus. Dan moet je, je nog even 10 seconden volgletsen. Eén ding. Marcus heeft dat wat makkelijker... want die hoeft uh, dit alleen nog wat uh, weg te knippen. Want uh, we hebben altijd nog een samenvatting op de website. En dan komt het ook allemaal goed. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van... 8 uur.